10 uur, Gert Puk met het NOS Journaal. Keizer Akihito van Japan doet rond deze tijd officieel afstand van de troon. De 85-jarige Akihito is al sinds half maart bezig met een reeks ceremonies voor zijn troonsafstand. Akihito doorbreekt daarmee de Japanse traditie dat een keizer aanblijft tot zijn dood. Zijn zoon, Naruhito, volgt hem morgen officieel op. Dan gaat ook het nieuwe keizerlijke tijdperk Raiwa in, dat staat voor Mooie Harmonie. Alphabet, het moederbedrijf van Google... heeft de eerste drie maanden van dit jaar 32,5 miljard euro omzet gedraaid. Ruim 17 meer dan een jaar eerder. Toch zijn beleggers niet tevreden. Ze hadden gerekend op een veel hoger omzet... omdat concurrenten Facebook en Amazon het ook veel beter doen. De aandeelhouders zijn bang dat de groei van de advertentieinkomsten... bij Google afneemt. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is mogelijk een bomaanslag vereideld. Bij een man thuis is een pakket met explosieven en munitie gevonden...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 Dat geldt ook voor jongeren met een migratieachtergrond. Het Openbaar Ministerie wil dat buitenlandse bendes... die door Nederland trekken zwaarder worden gestraft. De eisen van het OM tegen onder andere inbrekers en ladingdieven... gaan daarom omhoog. De criminelen komen vaak uit Oost-Europa... en slaan vooral toe bij kwetsbare slachtoffers, zoals hoogbejaarden. Het weer. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden kan het tot de avond de wolk blijven. Het is 11 graden. Onder de bewolking tot 17 graden waar de zon schijnt. Morgen in de loop van de dag overal ruimte voor de zon. En dan wordt het 13 tot 18 graden. Dit was het Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Namens de Kassa Medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in zeer Wanneer het lek? She'll have to Ze plaatste deelt, de brede weer haar vaaier op oh, komt. Maar roept zijn gil, de zee zit in mijn ogen,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 Dus dat was. Waar, waar ben jij dan geboren? En, en, In de Oosterstraat. En daar heb je, je hele leven gewoond. Ja. En, en dus niet bij je vader. Je vader die leefde er ook. Of wat dat pandje was alleen maar gebruikt voor de smederij, niet als woning. Ja, en daar woonden vroeger dus. Nee, vroeger woonden daar dus opa met zijn kinderen. Ja. Dus dat waren vier broers en één, één zuster. En.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 Hoe, hoe was jouw vader eh, ten aanzien van eh, drenkelingen... die opeens aan het bootje gingen hangen? Want ja, dan slaat je bootje om. Ja, daar nou ja, dan waren ze natuurlijk niet zo, niet zo moeilijk in. Als ze dan eh, bang waren dat het bootje omsloeg... of dat ze zagen dat die mensen te veel in paniek waren... Hij ging altijd in een muitje liggen. Ja dan, ja, dan wachten ze op, in de mei ze eventueel op, op, op drenkelingen... want dat, eh, dan kwamen ze vanzelf naar ze toe. Dan gingen ze op anker liggen daar...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 En dan, uh, dan mocht ik daar nu natuurlijk niet bij thuiskomen, maar uh, bij open wel, want die zei, laat niet alles zitten, verkwarmen ze. Dus daar ging naar open toe. In ieder geval, dat was niet tegen een dove gezegd. Dus dan ging ik met die verzand naar opa. En dan werden ze daar gebraden en geplukt. <lacht> <lacht> en dan zaten we daar lekker van het strand. <lacht> <lacht> en niets tegen jou ouders zeggen. Nee. <lacht> Ik weet eigenlijk niet of ze het ooit gehoord hebben. Ach, nee, ik zal wel maar... We, we gaan weer even terug naar je vader. Die, die zat daar dus in de smederij. In, in, aan de, uh, het mooie pandje, zeg maar nog steeds van Wagenaar. Um, en dan heb je tegenover die schuur van Dorsman. Uh -huh. Zo wordt het genoemd: de schuur van Dorsman. Ja. Uh, houten planken, allemaal van de strandjuterij. Ja.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 En uh, ja, dan, uh, dat vond hij eigenlijk wel lekker, want dan had hij een Aanpraak. persoon naast zich. Ja, maar die die dan ook uh, goed kende, zeg maar. Want uh, ja, dat was ook best een, uh, een eindselkenger wat dat betreft. We komen er dus zo op terug, we gaan even naar de muziek.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 Uh, waren er waren heel wat concurrenten hier in Zondvoert, Maar je ja vader die had een klim bij alle EMM-woningen. Dus hij had ja, werk zat. Die had werk genoeg, want die was niet. niet uh, die was qua prijs was die ook heel erg. Uh, wat vroeg hij? Iets, iets van 2,25 gulden. 25. En jij zei, dat is te goedkoop. En toen zei ik op een gegeven moment: nou, opgesloten jongen, 15, 16, nou, dat is veel te goedkoop. Want bij jou moppert er nooit iemand, dus dat, uh, dat is niet goed. Nee.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 En dat had ik met, me, met, met een jaar of achttien ooit eens op strand geholpen. En toen had ik alles gezegd tegen hem, eens nou, je koop later de strandtent. En toen schrokken die mensen zich zo ongeveer dood. Van, ja, daar heb je toch geld voor, dit en dat. En als je het ja, doet, moet je dan met je familie doen, ik... En zei ik, Ja, maar dan ga ik voor sparen, weet je wel. Al met al, uh, ja, en toen kwam dat eigenlijk, uh, ja, onverwachts toch op mijn pad. Welke strandtent? Uh, de oude strandtent van Jan Brandt, nummer drie. Ja? En dat, eh... Uh, Aan de Zuidboulevard?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 Mijn moeder buiten toiletten, die was ook gelijk onderdak. <laughs> maar ja, dat soort dingen, ja. Maar Henk, dit is, uh, dit is heel hard werk, hè? Zes uur moet je er staan. Ja. Uh, en s'nachts uh, kom je heel laat in je bedje. Ik heb enkele dagen gehad, dat is niet, niet altijd geweest... maar dat, je, dat ik om half drie mijn bed inging... en dat ik om kwart over vijf weer op strand stond. Ja. Oftewel, toen heb ik alleen maar ongeveer twee uur... naar het plafond liggen staren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 Want ze heeft hier uh, nog eens op het plein meegedaan, dat ze zei van ja, ik wil een keer niet om een prijs te winnen, maar ik wil meedoen om Zandvoort, ja, in Zandvoort te laten zien uh, als Zandvoortse uh, wat, hoe ik kan zingen, zeg maar. Van wie heeft ze dat talent? Want jij kan niet zingen. Ik kan niet zingen, want ik, ik, ik, ik was uh, achter in de klas durfde ik goed te zingen. Maar als ik op een gegeven moment dan, als de uh, van wijk was dat op de lagere school, ja. die haalde me toen een keer naar voren, want die hoorde me galmen. Die dacht zo, die heb een mooie stem. En uh, toen was ik voor de klas natuurlijk. En, uh, toen was het, uh, dacht ik, uh, dag. Ja. <laughs> toen, toen was ik wel uh, verlegen en, uh, en, en was het over met het zingen. Jij mocht je nog niet aan bij Sonvos Mannekoor? Nee. Oh.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 Hou even vast, we gaan even naar de muziek. Now everybody gets the blues now and then And don't know what to do I've had it happen many, many times to me And so have you But those days have gone and past. I found out what to do at last When I feel all in, down and out You will The more I get, the more I want to see I'll paint your doctor get In all my dreams When I'm trouble-bound and mixed He's the guy that gets me fixed Hello, Sam.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 De zoon van een drukker. Ja, maar ik, die loopt ik, uit wie. Ik heb wel wat anekdotes van Harry. Hij liep wel altijd door de duinen, ook met strikken. Ja. En zijn vader helemaal. Ja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 Maar je hebt een mooie tijd in Zandvoort. Ik heb een mooie, hele avontuurlijke, uh, fijne jeugd gehad in Zandvoort. Absoluut. Nog vrienden van toen? Ja, nog steeds. Noem maar eens een paar. Het worden er steeds wat minder natuurlijk, maar ja. Ja, ouder. Ja. Maar wat, wat waren je vaste vrienden? Mijn vaste vrienden? Ja, in de tijd van de Mullerschool natuurlijk vrienden van de, van de Mullo En die kom ik toen af en toe nog tegen. En, en, een een Hans Tump en... en uh,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 Uh, ik denk dat soms het ook genoten heeft van deze verhalen. En we kunnen ze natuurlijk altijd weer terugluisteren. Uh, vanaf Haastende Dinsdag, dan staat het op de radio, radio bij uitzending gemist. En dan kan je ook terugluisteren de komende honderd jaar. Want zo lang blijft het erop staan. Ik ben je buitengewoon erkentelijk. Volgende week, lieve luisteraars dan hebben we hier Harry van Deurzen. Zijn vader was drukker, het was een wegger, of gezegd een potteker. Nou, dat zullen we ook allemaal eventjes uithoren. Eh, het was ook een stroper puur zang. Dus die verhalen die krijgen we straks. Poddek. Een echte poddek. Een dus echte Die verhalen die horen we volgende week zaterdag in het programma ZFM Standvoort. Lieve luisteraars, ik wens u een heel fijn weekend. Ik bedank uh, Daniel Levers voor de regie en de muziek. Graag gedaan. Uh, Daniel, het was geweldig. Fijn je weer hier te hebben. Uh, lieve luisteraars, fijn weekend.